Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NON-uitbraak in West-Afrika... sneller de noodtoestand moeten uitroepen... zodat de weg zou vrijkomen voor internationale hulp. De WHO wachtte er twee maanden mee... uit angst om de economieën van de betrokken landen te schaden. De organisatie geeft toe dat er te lang is gewacht. West-Afrika kampt nog altijd met ebola. Wekelijks worden nog tientallen bes mensen besmet met het virus. De zonsverduistering in Nederland is niet of nauwelijks te zien geweest vanwege de bewolking. Iets na half elf was de verduistering op zijn hoogtepunt. Het was geen totale eclipse. De zon was toen voor 84 bedekt. Een volledige zonsverduistering was er alleen op de Faroe-eilanden en op de Noorse archipel Svalbard. De Vakbonden zijn boos over de loonsverhoging voor de top van ABN AMRO. De lonen van de Raad van Bestuur zijn vorig jaar met 17% gestegen naar ruim 700.000 euro. Vakbond de Unie noemt het schaamteloos vanwege de afgeknepen ontslagvergoedingen voor gewone werknemers. FNV Finance ziet ook een positief aspect omdat de bond nu weer flink in de aanval kan voor een goede loonsverhoging. De bank zelf vindt de lonen aan de lage kant voor de top. Volgens de wet hadden ze eenmalig nog meer mogen stijgen dan 17%. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie stapt op. Secretaris-generaal Pieter Kloo zegt dat hij de nieuwe minister en staatssecretaris de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken. Vorige week stapte minister op Stelten en staatssecretaris Teven op vanwege de zogenoemde Teven-deal. Kloo werkte ruim twee jaar bij justitie. Zijn opvolger is Hans van der Vlist, die is als secretaris-generaal op onderwijs.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 Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. ZFM luncht. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Een bosje bloemenkoper in Leiden doe je bij Bob de Bloemenman. En Bob is een echte leidenaar. Voor de mensen die geen Leids kennen... Leids is een taal zonder medeklinkers. Dus je niet... Zeg, heb jij die roofoverval gezien? Zeg, aje, Dat is leidendig. En Bob is een echte laienaar. En Bob maakt de hele dag door... Foute grappen. Maar grappen die zo fout zijn... Dat ze stiekem wel weer leuk zijn. Maar met thuis het thuis Als iemand een hele slechte grap maakt... Krijgt hij in geheelheid... Maakt hij dan nog een slechte grap krijgt hij een rode kaart... mag hij de hele dag geen grappen meer maken. Nou, bij Bob blijf je maar kaarten trekken. Letterlijk gebeurt, ik zweer het je... in de maand februari, Bob had een beetje bruin gezicht. Ik zei, Bob, ben je op wintersport geweest? Hij zei, Jochem, ik ga niet op wintersport. Ik zei, waarom niet? Ik ga dus kies niet eens in mijn pautijn. Ik zei, waarom niet? Ik heb bindingsangst. Hey. <lacht> Dat is een beetje niveau. <lacht> ik zei, Bob, hoe kom je zo bruin? Hij zei, Jochem... Ik ben naar Thailand geweest. Ik zeg naar Thailand? Ja, mijn schoonmoeder werd 19. Hey. Dat is een beetje... Ga je hem naar uitleggen aan ha? Ga je hem naar uitleggen? Jezus. <laughs> nou, dit is lijsthumor. Even wat typisch Rotterdamse humor gesproken. Mag ik even vertellen dat mij al kwam? Ik kom in het meestinstitution uit. Ja? Er zijn er drie van die Marokkaanse gastjes. Zitten mij een beetje aan te staren. En jou hoor. Komen er twee achter me en. Meneer, meneer, mag ik iets vragen? Ik hoorde het voor je hun dat jij Jochem bent. Ik zei, dat klopt. Doe je echt lachen, man? Met de kinderen? Ik zei, nee, dat is Jochem van Gelder, lul. Tot <tiedacht> ik van lul. Tot ik van lul. <tiedacht> en, en, en... <tiedacht> Elke zaterdag mag ik altijd lepeltje, lepeltje liggen naast mijn verdien. Mag ik vragen, hoe doen jullie dat? Ik kan dus niet lepels lepers liggen. Ik kan dat dus niet. Ik lig hier, ja. Mijn vriendin ligt hier, ja. Deze arm gaat prima. Maar mijn rechterarm ligt altijd in de weg. Mijn rechterarm slaapt eerder dan de rest van mijn lichaam. Ik moet ochtends vroeg eerst 15 minuten mijn rechterarm reanimeren om überhaupt op te staan. Of ik word midden in de nacht wakker, of maar ik word aangevallen door mijn eigen doel je arm. Samenwonen jongens. Yes, ander, Arch and He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But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 Like I can't can, can. Sam Smith was dat uh, White Rabbit en natuurlijk na nou, Meijer. En natuurlijk even Jochem Meijer. Even gewoon, ik blijf die man te gek vinden. Imagine Dragons en Shots. Zij dat nummer. Nou, toepasselijk in Zandvoort, hè, shots? Vind je niet? Toepasselijk in Zandvoort, shots? He helaas wel, ja. <laughs> ja, het is allemaal wat. Het is allemaal droevig. Het, is je... het gaat nog eens verkeerd aflopen. Dit. Ja, lieve luisteraars, er is weer heel wat te doen in Zandvoort. We hebben in het uh, Zandvoorts Museum twee mooie tentoonstellingen. Eén is uh, de toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nadine van Smorenburg heeft voor haar opleiding cultureel erfgoed stage gelopen in het Zandvoorts Museum. En als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoorts Museum in mogen richten. En deze tentoonstelling uh, gaat. In op het toerisme in Zandvoort aan Zee door de jaren heen. Uh, te zien dus in het Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1. Entreeprijs nog steeds 2,25 per persoon. En kinderen tot 8 jaar zijn gratis. En deze tentoonstelling is te zien van 1 maart tot en met 26 juni. Dan is er nog een tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Vanaf vrijdag maart, 6 maart is die ook begonnen. Uh, de tentoonstelling abstractie in Nederland anno 2015. Ik ga even de bril opzetten hoor, want het wordt me iets te lastig. Momentje. Ik denk dat ik een jonge meid blijf, maar dat is niet zo. Ook ik moet aan de bril. Slinger op die in, uh, <laughs> in de grote grot. In samenwerking met René de Vreugd als uh, gastcurator in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen...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 De tentoonstelling is dus ook begonnen op 6 maart en duurt iets korter tot 12 april 2015. En wederom is de prijs 2,25 en gratis tot 18 jaar. En mocht u beide tentoonstellingen willen bezoeken, hoeft u niet twee keer 2,25 te betalen. Dan... Iets heel leuks. Zaterdagsavond geeft de folklorevereniging De Wurf... weer haar jaarlijkse toneeluitvoering op 21 maart dus... in Theater De Krocht in Zandvoort. Dit jaar spelen zij lawaai bij Dappere Kees. Het gaat over een café dat vroeger op het Schelpenplein stond... en waar meer gebeurde dan dat er een borrel geschonken werd. En uh, mocht u nieuwsgierig zijn naar wat er dan allemaal gebeurde... dan moet u dus zeker zaterdag gaan kijken... U kunt het zien in het Theater de Krocht. De prijs per persoon is 9 euro. U kunt de kaarten bestellen bij de heer Veldwitsch... via telefoonnummer 5716487. Maar dat kan natuurlijk ook aan de kassa... hoewel het dan niet zeker is of u nog een plaatsje heeft. De aanvang is om 8 uur... En uh, er is bal na afloop, waardoor het toch zeker wel 11 uur kan gaan worden. En tussendoor is er een loterij met mooie Zandvoortse prijsjes. Dan, uh, zaterdag 21 maart. Een uh, lekkere ski-barbecue, apres-ski-barbecue... Apres en een Zandvoorts uh, kampioenschap schuiven. En uh, dat is te doen bij café Laurel en Hardy. Zij gaan barbecueën en uh, zetten meest uiteenlopende shotjes in de schijnwerpers... in samenwerking met Plugel, waarbij het bekende unieke ritueel met het dopje op je neus. En dan is er ook nog het Zandvoortskampioenschap bierpulschuiven, wat zorgt voor de nodige hilariteit en gezelligheid. De aanvang is om 7 uur en deelname bedraagt 17,50 euro per persoon... En daarvoor krijgt u terug de barbecue en drie shotjes. Zoals ik zei, Café Laurel en Hardy straat 46 in centrum. centrum. Minimumleeftijd is 18 jaar. En uh, u kunt informatie krijgen via 22 06 7661 Of u kunt zich inschrijven via info.laurelenhardie.nl. Dan een gezellige Golden Oldies party bij het Wapen van Zandvoort met live optredens van Mark Meijer die klappers van hits uit de jaren 70 en 80 zal bezingen. De dresscode is niet verplicht, maar ze worden graag verrast met tenutjes uit de Golden Oldies tijd. U kunt dit beleven bij het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10 in het centrum, en uh, het begint uh, zaterdagavond om. 8 uur. En vanavond uh, krijgt u alvast een voorproefje van zanger Mark Meijer tijdens het radioprogramma. Zandvoort draait door tussen 5 en 7. Dan het volgende evenement wat we hebben. Goh, het begaat van de evenementen. Wat hebben we toch een gezellig dorp hè? Het Lentefestival bij Café Koper. Als uh, hertog Jan vriendenkringlid heeft Café Koper een bijzondere band met de speciaal bieren van hertog Jan. En ook dit jaar zal de introductie van het nieuwe seizoensbier... hertog Jan Lentebok dan weer reden zijn voor een feestje. De nieuwe Lentebok zal tijdens dit festival uitvoerig geproefd worden... met daarbij horend gezeweerd een selectie van huisgemaakte hapjes. Heeft u ook zo'n zin in de lente? En wilt u ook meeproeven, meld u dan nu aan voor die gezellige avond. Kosten zijn 17,50 euro per persoon... inclusief een glas hertog Jan Lentebok. En... Uh, we vinden dus bij Café Koper, Kerkplein 6. 21 maart om 7 uur. Vangt het aan. Even kijken, de volgende. Die is voor zondag. We gaan weer een 10.000-stappen 10 wandeling maken van Zandvoort. Na een succesvol jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden... ook in 2015 maandelijks gratis deelnemen... aan een gezellige en sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In het kader van Zandvoort actief organiseerde... sportservice Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Pure and Simple... Physiofit Zandvoort en huisartsenpraktijk Weg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. En vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug... Onder leiding van Sandra Korwil Lissenberg. Uh, de wandeling die begint om 10 uur s ochtends op 22 maart, zondag 22 maart. Uh, de afloop is rond 12 uur. U hoeft zich niet aan te melden. De, toegang, de deelname is gratis. En u kunt gewoon bij. Uh, even kijken. Bij de snackbar. Waar staat dat nou? Ik zie het nergens. Oh ja, Anytime de Oude Halt. Sorry hoor, moest even zoeken ondanks mijn brilletje. Dus de start is bij Anytime de Oude Halt op de Vondelaan 2B. Moet je mijn bril hebben zo? Ja, ik geloof het wel. <lacht> ik ga er nog één proberen. Als die niet lukt, dan neem ik jouw bril wel. Dan een ander evenement voor zondag op het circuit. De Automax Street Power. En de Automax Street Power kent een gevarieerd programma waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de Toyo Tires Time Attack en de Street Legal Drag Race Shootout. Meer informatie hier uh, treft u aan op de website van het evenement www.automaxxs. Nah automaxstreetpower.nl En dat, dat is een beetje lastig om te schrijven. Ik zal het even spellen. A-U-T-O-M-A-X-X-S-T-R-E-E-T-P-O-W-E-R.nl En uh, u kunt het ook uh, de informatie opvragen via wwwcircuit Dus dat voor 22 maart 2015. En tot zover alle evenementen. En ik heb het gered met mijn eigen brilletje. Geef hem maar een slinger dan, hè? Ik er wel. <laughs> de Grote krog. In of op? In de Grote krog Bij Opticiën Slinger. Some people call me the space cowboy... Call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak of the pompadus of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong I'm right here, right here, right here, right here at home Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight toker I give my love and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 Music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight to. Met The uh, Joker. En dat is natuurlijk de Steve Miller Band. Nou, nog even hungry. Even hongerig worden. En dan gaan we naar het regio nieuws van half twee. Tot zo. Hit up the bottle. Hearts will melt like ice. As lights keep falling. Makes you feel so smart again. As we walk in circles.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 Kijken gezegd dat K3 optreedt of zo hier? Nee, uh, die zijn van, uh, van Spoorloos. Van het oh. programma. Oh, van Spoorloos? Ja, die komen allemaal voor jou. Oh. <laughs> Heb ik zoveel kinderen dan? <laughs> nou, blijkbaar. We gaan het <laughs> straks horen. Nee, we hebben een uh, rondleiding. Dat gebeurt hier wel vaker. Hè? Okay. Dat ze van school komen met, uh, ah. met kinderen en een rondleiding. Ah, ja. En dan uh, gaan we ze van alles vertellen. Laten we ah, okay. zien. oké. Ik dacht dat je K3 uh, uitgenodigd had. Audities. Ja, K3 audities. <laughs> K3, zoek K3, hè? Dat gaan we allemaal weer krijgen met die ellende. Oh, ik moet er niet aan denken. Ja, ja nou leuk toch? voor Zandvoort en de regio. Ja, Hier is het regionieuws met Dolly Ten ja? ja, ik heb niet erg veel uh, nieuws erbij kunnen halen, want we hadden even een uh, internetstoring. Maar goed, ik ga mijn best doen. We gaan gewoon het uh, nieuws van uh, zojuist. Uh, Oplezen en ik heb nog één berichtje wat ik daarnet niet gemeld had. En dat was namelijk dat de politie in de nacht van woensdag op donderdag... een 23-jarige Haarlemmer aangehouden heeft. Nadat hij een conducteur had uitgescholden. De politie kreeg om even voor middernacht de melding... en heeft de lastige Haarlemmer meegenomen. En de Haarlemmer verzette zich bij zijn aanhouding. Naast nieuwe leden voor de provinciale staten... kozen inwoners van Zandvoort gisteren ook nieuwe leden voor het waterschap. De meeste stemmen in Zandvoort gingen naar VVD, daarna de CDA... en als derde Water Natuurlijk. Het was een keuze die gemaakt werd om de veiligheid van de mensen te waarborgen... zo verduidelijk burgemeester Niek Meijer... Gisteravond geeft hij tientallen bewoners, dorpsbewoners uitleg over het besluit van de gemeente om toe te staan... dat damherten die zich in het dorp ophouden mogen worden afgeschoten. En het gaat hierbij vooral om twee plekken rondom de Oranje Nassau School en rondom Huis in de Duinen. Daar zouden twee grotere groepen herten zich tegenwoordig vaker ophouden. Het eventueel afschieten van één of twee van de herten uit deze groep zou de rest weg moeten houden... Zo is de insteek. En dit zou moeten gaan gebeuren door twee hierin gespecialiseerde personen. En op enkele vragen van de aanwezigen blijft de burgemeester het antwoord schuldig. Ik ga het uitzoeken, of zo heb ik begrepen, zijn zinnen die regelmatig voorbij komen. Het besluit afschieten toe te staan loopt tot 31 december dit jaar. Op 1 juli en 1 oktober wordt geëvalueerd. Enkele bezoekers vinden dat tamelijk nutteloos... omdat de herten na 1 juli nog amper in het dorp komen. Dus dan lijkt het altijd te werken. Eén van hen zegt het besluit juridisch te gaan aanvechten... en een ander stelt voor de burgemeester in contact te brengen... met de betreffende wethouder in Amsterdam. Piep. Arts Anat Oren van het Kennemer Gasthuis... wijst op een onbekende kant van het muziekfeest Serious Request... aan het eind van vorig jaar. Er waren in die zes dagen acht ziekenhuisopnames van jonge coma -zuipers. Duizenden jongeren maakten van het muziekfeest een zuikfestijn... en de gevolgen waren te zien in de ziekenhuisbedden... en de aan- en afrijdende ambulances... Kinderarts Oren in het Kennemer Gasthuis, verantwoordelijk voor de alcoholpolie, kijkt terug op de cijfers uit 2014 over jongeren met een alcoholvergiftiging. Het totaal aantal opnames van vorig jaar is hetzelfde gebleven, met als uitzondering de piek rond Serious Request. Ook werd na een urinemonster vaker geconstateerd dat jongeren drugs, en met name ecstasy of cocaïne, hadden gebruikt. Maar die aantallen zijn volgens Oren te laag om stevige conclusies aan te verbinden. Opgeteld werden vorig jaar bij het Kennemer Gasthuis 61 jonge mensen opgenomen met een alcoholvergiftiging. En in het Spaarne ziekenhuis belanden 19 jeugdige coma-zuipers in een ziekenhuisbed. Piep. Vanaf 8 uur vanavond tot middernacht is uw favoriete zender ZFM Zandvoort aanwezig bij de Rob Acta Award. Welke in zijn totaliteit rechtstreeks zal worden uitgezonden vanuit het patronaat. Diverse bands zullen strijden om deze felbegeerde prijs. U kunt er ook bij zijn. U, bij het patronaat kunt u uh, om half acht terecht dan gaan de deuren open en de entree bedraagt 9 euro. In grote delen van Nederland is de zonsverduistering niet te zien geweest door het dikke wolkendek of de mist. Sommigen hadden toch geluk en die waren met name in IJmuiden waar de zonsverduistering nog net even te zien was. En zojuist heb ik van collega Sander Doudij gehoord dat het ook in Haarlem te zien is geweest en hij overtuigde mij met een foto... Maar in Zandvoort is het heel moeilijk te zien geweest, helaas. Dus menigeen zat uh, zonder resultaat uh, met een speciaal brilletje naar de lucht te staren. En daar gaan we nu over naar het weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon heeft niet alleen last van een voorlangstrekkende maan... maar ook van wolkenvelden. Toch zien we geregeld de zon even tevoorschijn komen. De wind waait zwak uit het noorden... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 10 graden. Tijdens de avond neemt de bewolking toe... en komende nacht valt er wat lichte regen. De noord-tot-noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe... en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het over het algemeen bewolkt en in de vroege ochtend kan er nog wat regen vallen. Maar de rest van de dag blijft het droog. Er waait een koude noordenwind en aan zee krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7 ongeveer en het wordt maximaal 8 graden. Maar de wind zal het veel kouder laten aanvoelen. Gelukkig heeft het weekend twee dagen, want zondag ziet het weerbeeld er weer een stuk vriendelijker uit. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind is uit het oosten gaan waaien en neemt gedurende de dag verder in kracht af naar zwak. Kracht 3 of minder en het wordt in de middag maximaal 7 of 8 graden. En vanwege die afnemende wind zal het minder koud aanvoelen dan morgen. En tot zover het weerbericht. Dat is uh, genoeg te doen, hè? Er is genoeg te doen in het weekend. En uh, het weer wat mooi. En, en het, uh, nu begint de zon een beetje te komen. Zie je dat? Als je naar de buiten kijkt, zie je dat de zon een beetje gaat komen. Ja, hè? Of, of geloof je me niet? Oké, okay, nou we gaan even uh, door met, uh, met uh, muziek. Hè, tot uh, twee uur nog. Want we hebben nog even twintig minuten te gaan. Vanmiddag zie je van... draait door natuurlijk met Mark Meijer en uh, de basketbalvereniging. Dus het wordt heel erg gezellig allemaal. En ik ga u ook vast even vertellen dat ons programma De Vinyljaren... Jawel, zijn programma De Vinyljaren... Bestaat ook binnenkort vijf jaar. Hè? Ja, dat is op 1 april. Dat is geen grap. Nee, dat is echt geen grap. En uh, we gaan zoals we dat elk jaar te doen, gebruikelijk uh, ook dit jaar weer doen. We gaan uh, live vanuit Café 4 uitzenden vanaf 2 uur tot 5 uur. En uh, daar bent u weer van harte welkom met uw vinyl singeltjes, LP's, noem het allemaal maar op. Neem ze gewoon mee na 4 die middag en dan gaan we ze ook nog draaien ook. En dit is ook tevens de, de laatste uitzending in de, in de oude formule van de vinyljaren. We gaan het een beetje veranderen, het blijft wel vinyljaren... Maar we gaan er wat meer actueel werk aan toevoegen. En, niet meer, en dan komt er één nostalgische vinyl LP uh, aan bod. Geen drie meer, maar één. En uh, de rest gaan we het aanvullen met een mooie actuele album. Dus het wordt dus een soort ja, uh, albumshow. Dat wordt wel leuk. Maar, uh... Goed, en dan gaan we nu verder met... Uh, dit ga ik ook nog eens een keertje helemaal voor u draaien. Dit is hele lekkere muziek. Dat is namelijk... Uh, Jazzleafhebbers zullen het bekend, uh, herkend hebben. Is namelijk de Diamond Five. Jawel. Maar goed, we gaan naar het nieuwe album van Mark Knopfler. Jawel. En uh, dat komt uh, binnenkort uit... En dit nummer heet Basil. En dat is heel mooi. Let maar op. En daarna draaien we ervan Barrel. Ja, Basil en Barrel. Oké. Okay. My Saturday job pays six and six down A copy boy at the Chronicle Five cigarettes and two silver half-crowns Meetin' Vincent Mark Tony's in town Boy, do we get around Basil sits there On the table For sips But not a part Of the brine nylon club Ancient blue sweater Too old for the child Bored out of his mind With the collins and bobs I'm a jacket. and a lad And I'm up for the world And I've kissed a kid's head girl He calls. calls for a copy boy Grumpy as hell Poets have to eat as well What he wouldn't give Just to walk out today To have time To think about time And young love thrown away I'm a jack-and-a-lan And I'm up for the world And I've kissed again I'm The fish and chip works He's supposed to dish up and forget. His drudgery now has become slightly blurred By one of his players on tin cigarettes Very old joy Put the poem summer the fair will stretch over the moon lovers will lie and make out in the park basil puts on his old duffel and scarf, goes out into En dit is ook nog van hetzelfde album. Uh, dat binnenkort gaat uitkomen. En dat heet. Dat heet. Uh, Barrel. en Barrel. Nou, oké. Okay. Dat is echt een beetje weer de oude Dire Straight Sound, he, waar die naar terug is gegaan. Lekker nummer, Barrel, dus Mark Nopfer. Mark Knopfler van zijn nieuwe uh, album dat er aan zit te komen en dat nummer dat is getiteld uh, Barrel. Nog zo'n artiest waarvan binnenkort een nieuw album uitkomt en waarvan je vast een, een sampler kunt vinden en een beetje vind, kunt vinden op bijvoorbeeld Spotify. En uh, dat is natuurlijk de oude drummer van, uh, van de Beatles, hè? ja ja Ringo Starr, ja ja die komt ook met een uh, met een nieuw album en dat nieuwe album dat gaat heten Postcards from Paradise. En daarvan gaan we nu de titelsong draaien. Hier is Ringo Starr en Postcards from Paradise. En let nou op alle verwijzingen naar de Beatles. Er zit er heel wat in hoor. Let op. I sat here, there and everywhere. Until I saw you standing there. I am the greatest fan of you. It's all too much, my little child If you would be my honey pie Eight days a week Nummer van zijn uh, nieuwe eraan te komen uh, CD en die heet Postcards from Paradise. Dit was de titelsong En uh, we de huiskamervraag is: hoeveel Beatles-titels worden er in dit nummer genoemd? Nou, dat zijn er nogal wat hoor. Er worden aardig wat uh, liedjes van uh, de Beatles uh, uit zijn rijke historie, natuurlijk, uh, worden in dit nummer uh, vermeld. Postcards from Paradise album komt dus binnenkort uit Ringo Star. Yeah. Ja, en dat betekent dat uh, dit programma er weer op zit. We zijn er klaar mee voor vandaag. Yo! Pom, pom, pom, pom. Zo, dan gaan we een paar uurtjes ontspannen. En uh, dan vanmiddag natuurlijk om vijf uur hebben wij een draait te de deur. En uh, dat gaan we dan uh, natuurlijk doen uh, met de redactie Dolly. En dan komen we leuke gasten. We krijgen de basketbalclub, de Lions. Die bestaan vijf jaar. Die krijgen we in de studio vanmiddag. Met Mark Meijer, die komt een paar liedjes zingen. En uh, die uh, doet hij morgen ook in het voor. Dus Mark Meijer vanmiddag in als een muziek als zangerd in, uh, in onze studio. we zien verder wel wat er allemaal uh, nog ter tafel komt. Hé, zoal. De eerste uur is altijd praten met de gasten. U weet hoe dat gaat. En de tweede uur is de stamtafel. En dan gaan we gewoon uh, ja, uh, wat onderwerpen aansnijden die de mensheid bezighouden. Wat het gaat worden weten we nog niet. Want dat uh, gebeurt altijd een beetje spontaan. Maar voor nu, voor dit programma. Uh, bedankt voor het luisteren En uh, ik zie u uh, volgende week. Wat Zie Munch betreft, volgende week woensdag weer. Ja, dan zijn we er weer. <coughs> dus uh, fijn weekend, jongens allemaal. Maak er een leuk weekendje van. En uh, er is genoeg te doen in derp. Dus uh, je kunt genoeg genieten. Ja? Ja. Yeah. Nou, dag. Fijn weekend. Oh nee, tot vanmiddag. Vijf uur.